1 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Goedemiddag. Moskovic in beroep tegen levenslange schorsing. Andere advocaten reageren geschokt. En Sandy Tijster het oosten van de VS met dijkdoorbraken, branden en een aantal doden. Wolkenvelden vanmiddag, zon ook, vooral in de kustprovincies... zijn buien en het wordt maximaal een graad of 10. Morgen is het dan droog, smiddag zonnige periode. Het wordt 10 na 11 graden, maar na morgen onstuimig... en regenachtig herfstweer en ongeveer 10 graden. Geschrapt van het tableau, zo heet dat in advocatentermen Een royement voor het leven. Bram Moscovic krijgt van de Raad van Discipline... de tuchtrechten voor advocaten de zwaarst mogelijke sanctie. Het is niet langer verantwoord dat hij nog langer als advocaat optreedt, zegt de raad. Vast is komen te staan dat Verweerder herhaaldelijk de regels heeft overtreden... die voor alle advocaten gelden met betrekking tot het aannemen van contante betalingen... het op peil houden van de vakbekwaamheid, het vaststellen van jaarstukken... en het meewerken aan het wettelijk toezicht door de deken. Dat gevoegd bij de ernst van de bezwaarden... Rechtvaardigt op zichzelf al een zware maatregel. Maar er is meer. De klachten van ex-cliënten die zich niet goed behandeld voelen door Moscovici. Zo laat Verweerder in het merendeel van de gevallen zijn honorarium contant voldoen. Laat hij na facturen te verzenden? Specificeert hij niet of niet tijdig zijn werkzaamheden? Zijn er onverklaarbare verschillen tussen zijn administratie en afgegeven kwitanties? Laat Verweerder zich veelvuldig, zonder dat met de cliënt te hebben besproken zich vervangen door kantoorgenoten... en wat altijd hij ten onrecht ontvangen voorschotten niet terug. En het gaat te vaak fout, zegt de Raad. Het beeld dat naar het oordeel van de Raad... uit al deze klachten en bezwaren opreist... laat zien dat de gedragingen van Verweerder... geen incidenten betreffen... maar passen in een structureel patroon... van volstrekt onvoldoende besef... van verantwoordelijkheid en zorgvuldigheid... in financiële aangelegenheden en met betrekking tot de belangen van cliënten. Moscovici heeft zijn cliënten in de kou laten staan... en hij heeft het aanzien van de advocatuur aangetast, zegt de raad. De raad rekent Verweerder dit alles zwaar aan. Juist omdat van een advocaat mag worden verwacht... dat hij zich aan de voor hem geldende regels houdt. En juist van een advocaat mag worden verwacht... dat de belangen van zijn cliënt bij hem in goede handen zijn. Zowel het een als het ander raakt de kern van het beroep van advocaat. Een half jaar schorsing was gevraagd maar de tuchtrechter kiest voor de allerzwaarste straf... omdat hij in de toekomst geen verbeteringen verwacht bij Moscovici. De raad legt de maatregel op van schrapping van het tableau... ingaande op de tweede dag na het onherroepelijk worden van deze uitspraak. De zitting is hierbij gesloten. Dat was de uitspraak van de raad van vanmorgen. Onherroepelijk wordt die beslissing pas na het hoger beroep... want Moscovici gaat in beroep. Hij was zelf niet bij de uitspraak aanwezig. Wel zijn advocaat, Gabriel Meijers... En die was teleurgesteld en Moscovic, zegt Meijers, heeft de contante betalingen niet willen melden omdat hij daarmee zijn geheimhoudingsplicht tegenover zijn cliënten zou schenden. En ook bekendheid van Moscovic heeft een partner gespeeld. Als je zoveel jaar advocaat bent en je hebt duizenden mensen bijgestaan... en je komt op een, een, een vervelende manier in de publiciteit... dan zul je altijd wel een paar mensen hebben die klagen. En daar zal ook altijd wel misschien iets van waar zijn... en iets van niet, niet van waar zijn, want je doet altijd wel eens iets fout. Leidt u dit aan de bekendheid van Moscovici? Het heeft er in ieder geval heel veel mee te maken. Okay. Wat is het gevolg daarvan dan? Het gevolg daarvan is in ieder geval de gigantische publiciteit. En het gevolg daarvan is ook dat de orde heeft laten zien... dat zij zelf orde op zaken kunnen stellen in een tuchtzaak. Ja, en wat is het belang van de orde daarbij? Dat uh, de orde uh, zelf recht kan blijven spreken. Dat is iets... Omdat dat ter discussie staat in Den Haag? Ja, dat staat ter discussie. En er wordt gezegd, die advocaten kunnen dat niet. En in deze zaak heeft de orde natuurlijk een prachtige gelegenheid... om te laten zien, wij kunnen, uh, wij kunnen ook wel optreden. De gevraagde maatregel door de orde van advocaten... was een schorsing van een half jaar. De raad gaat veel verder, levenslang royement. Want, zegt de raad, wij zien geen verbetering. Want Moscovici ziet het probleem niet in. Ja in hoger beroep zal blijken dat die verbetering allang... voor zover het een aantal terechte punten waren, is ingetreden. Moskovits dus nou... gaat in beroep. Ja, Moscovici heeft eerder aangekondigd dat hij zich ook oriënteert op misschien een hele andere carrière, de televisie. Misschien is dit wel een ideale gelegenheid voor hem om er een punt achter te zetten. Waarom zou hij dan in beroep gaan? Nou, meneer Moscovici is altijd een multitalent geweest, hè? dus hij heeft wel meerdere vaardigheden. En ik zie niet in waarom hij zich dan, hè, zoals wij arme stervelingen dat doen, alleen maar met de advocatuur of alleen maar met de verslaggeverij bezig is. Hij wil wel advocaat blijven? Hij wil zeker advocaat blijven, ja. Advocaat van Moscovic, Gabriel Meijers. En Moscovic zelf heeft ook even al gereageerd tegenover de Telegraaf. Hij zegt dat hij de beslissing over de top vindt. Dat hij in beroep gaat en hij gaat ook een boek schrijven. Heeft hij ook gezegd. Nou, de eerste had reacties op het uh, rooiement van Moscovic zijn vooral verbazing en schrik. We hebben advocaat Peter Plasman aan de lijn, Goedemiddag. Goedemiddag. Wat vindt u ervan dat Moscovic levenslang is geschorst? Nou, ik vind het ook een onthutsende uitspraak. Uh, vooral als de. Uh... Ja, gekeken wordt naar de beeldvorming. De, de, ja, hij is toch een beetje in, in de media uh, de persoonlijking van de advocatuur, van de strafrechtadvocatuur. En dan komt dit natuurlijk gewoon als een totale verrassing dat, uh, dat hij gewoon zijn vak niet meer mag uitoefenen. Aan de andere kant, als ik naar de, de feiten kijk, zoals de raad die heeft vastgesteld... Uh, dat komt allemaal in hoogboek weer opnieuw aan de orde, dus het kan nog veranderen. Ja, daar, daar zitten toch ook wel hele ernstige zaken bij. Uh, die kende de deken overigens ook. En de deken stelde voor een, een, een schorsing van een half jaar. En nog een half jaar voorwaardelijke schorsing. En dit is natuurlijk een sanctie die veel en veel verder gaat. En dat vind ik wel het onthutsende. Dat een, een advocaat die op zo'n voetstuk staat... Op, uh, in één keer zo ongelooflijk van dat voetstuk kan afvallen. Daar zat wel inderdaad een enorm gat tussen, hè, tussen dat halve jaar of een jaar. En dan levenslang. Kan dat eigenlijk wel? Heeft u dat eerder meegemaakt? Ja, dat kan. De, de Raad van Discipline uh, is een, een onafhankelijk rechtsprekend orgaan. Wat, uh, wat gewoon een hele eigen beslissing neemt. En ze hebben kennelijk. Uh, want over de, over de feiten is, is eigenlijk tussen deken en raad geen discussie. De deken heeft van de raad ook eigenlijk in alles gelijk gekregen. qua feitelijkheden. Maar kennelijk zit het, uh, het verschil in, het, uh, in de gedachte: van, ik, kan dit ook anders? Hoe gaat dit in de toekomst verder? En in de uitspraak van de raad klinkt wel heel duidelijk door... en het staat er eigenlijk ook van... wij hebben geen enkel vertrouwen dat dit door de heer Moskwis... in de toekomst anders gedaan zal worden. En daar zit dan gelijk voor hem natuurlijk wel een mogelijkheid... om de zaak van, in hoge beroep anders te benaderen... en alles op alles te zetten om te laten zien van... Uh, dat zal in het, ik, ik, ik leer van mijn fouten en ik heb ervan geleerd... en ik zal het in de toekomst anders gaan doen. Ik denk dat dat voor hem nog... Uh, de enige mogelijkheid is. Moet de Raad misschien ook eens iets anders gaan doen... en beter toezicht houden? Als u het zo uit de hand loopt? Nou, als nou de, de, de, de feiten zoals die nou aan de beslissing ter grondslag zijn gelegd... als je, daarna, als je, als je die tot je laat doordringen... dan eh, bekruipt mij wel een beetje het gevoel van... Eh, dit komt allemaal wel heel snel in één keer allemaal naar boven... En had dat, niet, uh, had dat niet wat eerder bijgestuurd kunnen worden? Aan de andere kant, uh, en dat, dat is ook in deze procedure uh, vastgesteld... Uh, de deken heeft uh, heel weinig medewerking gekregen. Dat is ook een zelfstandige klacht geworden. Hm. Ja, en dan kan het ook wel lastig zijn. Ja, maar goed, onhutsend. Dat is toch een beetje de indruk die we hebben uh, vandaag. Peter Plasman, daar laten we het bij. Dank u wel voor de uitleg. Graag gedaan. Dit is het NOS Journaal met Jan van der Putten. In de Amerikaanse staat New Jersey zijn drie dorpen overstroomd... nadat een dijk doorbrak onder het geweld van de storm Sandy. Getroffen dorpen zijn Monecki, Little Ferry en Karlstad... met in totaal een aantal inwoners van zo'n 20.000. Het water staat daar anderhalve meter hoog, zeggen de hulpdiensten. En er is veel schade. Sandy kwam vannacht, het begin van de nacht Nederlandse tijd... boven het Amerikaanse vasteland... en heeft sindsdien een spoor van vernieling aangericht. Correspondent Wessel de Jong. Om te beginnen 15 doden. De afgelopen nacht zijn er gevallen. Zo'n beetje 7 miljoen mensen zitten er zonder stroom verspreid over 15 staten. Nou, New, York, New York City is het, uh, is het hardst geraakt. Mensen waren wel geëvacueerd, waren dus goede maatregelen genomen. Maar het, uh, het water heeft absolute recordhoogtes bereikt. Zo'n beetje vier meter hoog. En uh, daardoor zijn er dus ook verschillende metrotunnels en dergelijke... zijn er onder water gelopen. Het zal nog uh, lang duren voordat het metrosysteem weer rijdt. En ook, uh, wat ook echt nog nooit is voorgekomen... is dat de beurs echt heeft moeten sluiten vanwege weersomstandigheden. Die is dus, uh, die is dus dichtgegaan. Dit, nee, dit gaat echt... Miljarden kosten deze, deze storm. En als het daglicht wordt in de VS, dan kunnen de Amerikanen pas echt de balans opmaken. Het Syrische leger heeft weer een reeks luchtaanvallen uitgevoerd... op Soenitische verzetshaarden. Opstandelingen melden dat straaljagers doelen in de buitenwijken... van verschillende steden hebben bestookt. Volgens Syrische mensenrechtenorganisaties... zijn bij aanvallen in de stad Marat al-Nouman burgerdoden gevallen. En ook gisteren, op de slotdag van het offerfeest... voerde Syrië luchtaanvallen uit. Het zouden de zwaarste aanvallen zijn geweest... sinds het uitbreken van de protesten 19 maanden geleden. Twee douaniers en een ex-douanier zijn opgepakt omdat ze drugs zouden hebben ingevoerd op Schiphol. In totaal zijn vanochtend vijf mensen gearresteerd in die zaak. En er zijn ook drugs in beslag genomen. Hoeveel, dat wil het OM niet zeggen. De drie douaniers zijn 27, 48 en 41 jaar en ze wonen in Almere, Amsterdam en Barendrecht. En omdat een deel van de verdachte bij de, bij de overheid werkt, doet de Rijksrecherche het onderzoek. Die zaak kwam aan het licht na een melding van de marechaussee en de douane... die vermoeden dat hun personeelsleden drugs invoerden op Schiphol. In Colombia zijn zes politieagenten gedood... in een gebied waar farc rebellen actief zijn. Volgens de Colombiaanse politie liepen ze in het zuidwesten van het land in een hinderlaag. Sinds 18 oktober onderhandelen de farc en de Colombiaanse regering over vrede. Die gesprekken zijn begonnen in Oslo en komende maand gaan ze verder op Cuba... En het is nog niet duidelijk of de aanslag op die politiemensen inderdaad het werk was van de vark. Voorzitter Jortsma van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft kritiek op het regeerakkoord. Daarin is onder meer afgesproken dat er minder gemeenten moeten komen en dat gemeenten meer verantwoordelijkheden krijgen. Jortsma vindt dat de gemeenten extra hard worden getroffen door de bezuinigingen. Als er bezuinigd moet worden door het Rijk, dan is het redelijk dat wij ook moeten bezuinigen. En dat doen we. Er wordt enorm bezuinigd bij de gemeente, net als overigens ook bij de Rijksoverheid. Maar wij vinden echt dat we nu onevenwichtig moeten bezuinigen en daarnaast krijgen we natuurlijk een enorme hoeveelheid werken bij. Wat ook allemaal gepaard gaat met bezuinigingen. Het gaat wel te ver op dit moment. En de VNG is verder niet te spreken over de voorgestelde schaalvergroting. Volgens Jorrit moet de gemeenten de vrijheid krijgen om zelf een samenwerkingsvorm te kiezen. Het aantal miljonairs in Nederland blijft stabiel. Ondanks de crisis. Een op de 100 huishoudens in Nederland is miljonair. In totaal bijna 100.000 huishoudens. De miljonairs zijn door de crisis minder gaan beleggen en ze zijn meer gaan sparen, zegt onderzoeksbureau GFK. Per saldo hebben Nederlandse miljonairs dus sinds de uitbraak van de crisis meer vermogen bijgekregen. De gemiddelde Nederlandse miljonair is een getrouwde 50-plusser met een vermogen van zo'n 2,9 miljoen euro. En ruim de helft van de miljonairs is rijk geworden door een eigen onderneming. Sport. Zwemmer Joost Rijns is opgenomen in de selectie voor de Europese kampioenschappen Korte Baan volgende maand. Het wordt zijn eerste internationale toernooi sinds hij hersteld is van teelbalkanker. Afgelopen weekend maakte hij zijn rentrée op nationaal niveau. Rijns start bij de EK in het Franse Chartres op de 100 en 200 meter vrij. En de Britse wielrenner Alex Dowsett vertrekt bij de Skyploeg. Hij rijdt volgend seizoen voor de Spaanse formatie Mobistar. Dowsett is een specialist in het tijdrijden. Hij veroverde dit jaar en vorig jaar de Britse titel. Die is bijna 13 overeen. We gaan naar de AWB, Edwin Gerritsen. Er staat één file op de A27, A29, Rotterdam richting Bergen-op-Zoom... tussen Vaanplein en Afrit-Oud-Beijerland, drie kilometer. Er is een auto met aanhanger geschaard, drie rijstroken zijn daar dicht. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. Moscovic vindt de levenslange straf overdreven. Advocaten noemen het schokkend. Advocaat Plasman had het er net over onthutsend in de uitzending. Meer dan 7 miljoen huishoudens zitten zonder stroom door de uh, storm Sandy... aan het oosten van de VS. En er zijn douaniers opgepakt voor drugsmokkel via Schiphol. Einde van dit uitgebreide NOS-journaal. Zometeen weer lunch met Jurgen van den Berg. Hoge schoonmaakkosten zat? Kies dan firma De Vringer. Wij betalen ons personeel ver beneden pijl, zodat u kunt besparen. Firma De Vringer. Voor het hogerloon is het ook schoon. Sommige glazenwassers en schoonmaakbedrijven zijn niet zo netjes. Daarom is er vanaf 1 januari het keurmerk van brancheorganisatie OSB. Hieraan kunt u zien of een bedrijf kwalitatief en betrouwbaar is. Lees meer op osb.nl. OSB. Samen voor een schone zaak. Mijn naam is Paul van Vliet.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 Voor het jubileum werken ze met een nieuwe generatie dansers... aan het klassieke balletverhaal Giselle. Een bijzonder en intiem proces. Van de repetities tot uitvoering. Vanavond in het Uur van de Wolf, de Balletmeesters. Om 11 uur bij de NTR op Nederland 2. Dit is Radio 1. NCRV. Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, een werklunch zometeen met Kees van den Berg. Hij is fondsenmanager van Ico. dat is de interkerkelijke organisatie... voor internationale samenwerking. Hoe moet het nu verder, nu VVD en PvdA... 1 miljard euro willen bezuinigen op de ontwikkelingssamenwerking? Dan is er in de praktijk ingezet koning in de wereld van de doping. Een van de kernactiviteiten van de Nederlandse dopingautoriteit... is het geven van voorliggingslessen aan jonge talenten. Waarom is doping verboden? Het is prestatiebevorderend en wat nog meer? Het is niet natuurlijk. Is je eigen bloed niet natuurlijk? Nee. Ja. Sorry. Andere, er moeten andere redenen zijn. Er moet meer zijn. Ik ga hier naartoe. En daar horen we zo meteen meer over. Dan om half twee is er standpunt.nl. De stelling dan: het nieuwe regeerakkoord is goed voor Nederland. Nou, minder dan 50 dagen hadden ze nodig, hè, VVD en vandaag om eruit te komen. Een regeerakkoord, het ligt er nu. We hebben het allemaal voor een groot deel kunnen lezen en horen en zien. De eh, benieuwd eh, natuurlijk of u het daarmee eens bent of mee oneens met die stelling. Dus het nieuwe regeerakkoord is goed voor Nederland. SMS staat naar 7070. 70. Kost 50 cent, u mag gratis bellen. Het nummer is 0800-1101. U kunt ook stemmen op onze website www.stand.nl En als u twittert eens of oneens, doet, dan met Hekje Stam. Is Radio 1, de werklunch. Nou, eigenlijk is dat tot twee uur gewoon de vraag. Het nieuwe regeerakkoord, is dat goed voor Nederland? Uh, want we pikken er zo eens even wat dingen uit. Uh, zometeen is dus over de ontwikkelingssamenwerking. Nu uh, de grote bedrijven, want die worden gedwongen om arbeidsgehandicapten aan te nemen. Er is een zogenaamd quotum ingesteld dat voorschrijft dat grote bedrijven vanaf 2015 in zes jaar tijd 5% aan arbeidsgehandicapten in dienst moeten hebben. Curé van Woerkom, uh, goedemiddag. Ja. Van de chronisch Zieken en Gehandicaptenraad Nederland. Uh, wist u eigenlijk dat hij eraan zat te komen of was het toch een verrassing? Nee, dit was een, uh, dit was een verrassing voor ons. En bent u voorstander van zo'n kwotum? Nou ja, wij zijn uh, voorzichtig voorstander van zo'n kwotum. Want uh, eigenlijk uh, hadden wij het standpunt dat... Uh... We eerder al, als de plannen zeg maar, niet zouden gaan werken om meer mensen met een uh, arbeidsbeperking aan het baan uh, te krijgen, dat dan op termijn een kwotumregeling aan de orde zou kunnen zijn en wellicht onvermijdelijk zou worden. Maar het kwam dus nu echt als een uh, verrassing. Ja. Um, maar die, die regels dus, die waren niet afdoende die er eigenlijk al waren? Nou nee, we zien dat uh, in de praktijk mensen met arbeidsbeperkingen uh, een, een grote achterstand hebben op de arbeidsmarkt. Ongeveer uh, 35% heeft een baan ten opzichte van ongeveer 70% van zeg maar, de, de, de gemiddelde bevolking. En alle maatregelen die er in de afgelopen jaren ge, ge, genomen zijn... die hebben niet uh, bijgedragen aan een, een substantieel groter aantal mensen dat aan de maan komt. Ja. Je, je kan dus ook zeggen dat de wilde blijkbaar niet is bij bedrijven. Nou ja... De... Dat, dat is niet waar. We zien de laatste jaren dat er echt een omslag uh, komt uh, tussen bedrijven. Dat ze zeggen uh, zeker uh, mensen met arbeidsbeperkingen in dienst uh, te willen nemen. Maar blijkbaar was ja, het, het, de hele materie zo ingewikkeld en zo lastig dat toch werkgevers daarmee nog niet uh, echt aan de slag konden op grote schaal. Maar we zien dus hele goede voorbeelden van bedrijven hmm. die daar al heel goed mee bezig zijn. Maar goed, nu worden ze gedwongen. Is dat dan zo'n goed idee? Nou ja, daar kun je wel kanttekeningen bij plaatsen, want het gaat echt alleen maar werken op het moment dat je de goede randvoorwaarden schept. En eigenlijk dat werkgevers overtuigd raken van het feit... dat mensen met uh, ja, andere kwaliteiten, zoals wij ze noemen... gewoon heel goed uh, waardevol en winstgevend zijn voor het bedrijf. Ja, want even naar uw eigen achterban toe. Ik kan me ook voorstellen dat dat uh, ook wel uh, bezwaar oplevert. Hè? Uh, als je zo'n kwotum instelt, dan kan het zijn dat je straks wordt aangenomen... terwijl ze eigenlijk denken van nou ja, het moet maar... want dan halen we ons kwotum tenminste, dat je een soort excuuswerknemer wordt. Nou ja, precies, daar heeft u gelijk aan. En dat is nou juist precies hetgene wat wij niet willen... Eigenlijk zou het gewoon vanzelfsprekend moeten zijn dat mensen, uh, uh, ja, ook mensen met de arbeidsbeperkingen in dienst komen bij bedrijven. En ze eigenlijk als gewone werknemers bekeken worden. Dus dat risico speelt zeker. En dat vraagt nog heel veel inspanning en missiewerk richting, uh, nou ja, nu de gemeenten, maar ook de landelijke overheid. om dit in een, in een goede regeling te gieten. En hoe hebben die twee dat wel mooi opgeschreven in dat regeerakkoord? Maar hoe doet de overheid het eigenlijk zelf op dit punt? Nou ja, nog niet zo goed. Uh, we zien dat de overheid uh, er zelf eigenlijk nog niet in slaagt om. Uh, om uh, Mensen aan een baan te helpen, dus wij vinden ook dat de overheid hierin voorop moet lopen en natuurlijk een voorbeeldfunctie heeft. En ja, we kijken daarbij echt uit naar de, naar, de, naar de resultaten, want het zijn ook gewoon grote werkgevers. En verwacht u veel van de nieuwe staatssecretaris die dit waarschijnlijk in het pakket krijgt, Jetta Kleinsma? Ja, daar verwachten wij veel van. Uh, wij weten dat, uh, nou ja, zij is afkomstig uit de PvdA en dat mevrouw Kleinsma echt, uh, nou ja, dit een warm hart toedraagt. Om dit echt uh, tot een succes te maken. Misschien is er zelfs wel een voorbeeld van iemand hè, die, uh, die uh, laten we zeggen, een enige beperking heeft en dan, dan toch gewoon prima functioneert. Ja, nou, nou, ik denk dat je, mevrouw Kleinsma daarin niet een gemiddeld voorbeeld is. Kijk, zij is natuurlijk iemand die, die nou ja, succesvol is. Hè, wat, wat voor een baan kun je bereiken in, de, in Nederland. Maar uh, we zien toch dat gemiddeld genomen, heel veel mensen toch ja, wat aanpassingen nodig hebben op de werkplek. Uh, Jobcoaching. Uh, uh, Bijvoorbeeld aanpassingen qua werktijden in verband met de be belasting van de, van de werktijden. En, ja, en dat moet je echt heel goed regelen. Ja. Hebt u al een gesprek aangevraagd met Kleinsma of misschien zelfs met de nieuwe minister die over de sociale zaken gaat, Lodewijk Asje? Nou, Wij hebben nog niet een, een gesprek aangevraagd totdat ze er echt zitten. Ik bedoel, dat is wat voorbarig, maar wij zijn wel in gesprek met uiteraard de, de, de Tweede Kamerleden van de PVDA en natuurlijk alle andere partijen. Ja, u wordt bij de uitwerking van de plannen betrokken, of althans u probeert zichzelf in ieder geval daar tussen te uh, het? Uh, wringen. Dringen, <lacht> dringen. Tussen te dringen. dringen, nee ja. hoor. Wij, wij, wij, uh, wij gaan ervan uit dat zeker de mensen waar het om gaat, en dat is onze achterban die heel uh, nou ja, breed en divers is dat wij als nou ja, cliënten, patiënten daarbij betrokken worden. En we hebben het hier over werknemers. Uh, dus uh, ja, wij, wij rekenen erop dat wij aan tafel komen te zitten daarbij. En zullen daar ook op, op inzetten. Meneer Van Hoedekom, dank dat u even naar de telefoon kwam. Hij is van de Zieken en Gehandicaptenraad Nederland. Uh, ja, ik zei het al, het nieuwe regeerakkoord is goed voor Nederland. Uh, daar zullen ze in de wereld van de ontwikkelingssamenwerking... niet helemaal uh, ja op zeggen. Uh, VVD en PvdA willen dus 1 miljard euro gaan bezuinigen op die post... Dat nieuws is natuurlijk in de hele sector als een bom ingeslagen. Rutte en Samson hebben als motto bruggen slaan, maar ze slaan hiermee een kloof in de aanpak van de mensonteerende armoede in de wereld. Zo reageert althans de directeur van Oxfam Novib op het nieuws, Farah Karimi. Bij ons hier is uh, Kees van den Berg. Hij is uh, fondsenmanager bij ICO, dat is de interkerkelijke organisatie voor internationale samenwerking, die zichzelf pionier noemt als het gaat om het vinden van alternatieve geldstromen. Dag meneer Van den Berg. Goedemiddag. Um, ja, hoe is het nieuws bij jullie op kantoor in Utrecht aangekomen? Nou, behoorlijk uh, is het fors uh, binnengekomen, omdat we twee jaar geleden al een forse bezuiniging hebben gekregen. En nu uh, nog één miljard. Uh, het lijkt erop alsof we de teksten hebben van de Partij van de Arbeid... maar de rekensommen van de VVD. En dat lijkt me niet een, een goede combinatie. U had meer verwacht van de PvdA in dit verband. Ja, zeker. Ja. Omdat we zelfs nog in het, uh, in het lenteakkoord... hebben we die bezuinigingen kunnen wegspelen. Of is er niet doorgegaan. Maar daar zat de PvdA niet bij natuurlijk. Nee, precies. Maar er waren ook wel andere partijen... die, goed hard, uh, die deze, dit onderwerp goed hard toe dragen. En het, daar rekenen ook de Partij van de Arbeid uh, toe. En uh, nou, we hopen nog op, uh, op het congres... dat die nog wat uh, kan bewegen komende ja. zaterdag. Ik weet niet, u de uitleg van Samsung gezien? Hij werd daar gisteravond bij Paul Witteman op bevraagd. Hè, van, uh, ja, hoe kan je dit nou voor je rekening nemen? De allerarmste mensen van de wereld, uh, die, die, die, ja, daar wordt nu even op bezuinigd. Ja, ja, maar goed, het is toch altijd zo, als je echt uh, ambities hebt... dan moet je ook zorgen dat er geld voor is om dat uh, voor elkaar te krijgen. En we mogen elkaar de best op bevragen uh, hoe we dat inzetten. Maar het gaat er niet om een mooie verhalen te houden... en vervolgens een, uh, een driekwart uh, lege beurs uh, mee te geven. Nee. Of driekwart volle beurs. Even voor Ico. Hè, hoeveel uh, geld krijgt u eigenlijk uit Den Haag nu? Nou, dat is rond, rond, rond de 75 miljoen euro wat wij uit Den Haag uh, krijgen. En tot op een paar jaar geleden was dat uh, 45% procent meer. Ja, en, en wat doet u van dat geld allemaal? Nou, wij werken in, in 44 landen. En we werken daar vooral met partnerorganisaties. om op, uh, om op verschillende onderwerpen uh, ja, uh, met de mensen te helpen. om daar de, de armen en de rechtelozen kansen. en mogelijkheden te geven tot, uh, tot emancipatie. Hmm. En, en, ja, en de niche die we daarin uh, kiezen is om dat vooral te doen via economische activiteiten. Omdat we denken dat door uh, economische ontwikkeling mensen ook een goede kans hebben om een zelfstandig uh, bestaan op te bouwen. En ook uh, ja, volwaardig mensen zijn. Mm. Nou is die 1 miljard, dat is denk ik een schok. Nou, ja, u zegt het ook al, het is een gesprek van de dag op kantoor. Tegelijkertijd bent u eigenlijk al de hele tijd bezig om, om daar ook een soort van op in te spelen. Uh, ik zei het al in het begin, u... U werd door mij neergezet als een pionier... Op het, in het vinden van alternatieve geldstromen. Ja. Kunt u daar eens wat over uitleggen? Wat, wat, wat hebt u daar allemaal op bedacht om, om ja. dat anders te gaan doen? En dus voor ICCO is de Nederlandse overheid... en de, ook de Europese Unie is ook een belangrijk donor. En daarnaast zoeken wij op dit moment contact met, met, met stichtingen... bedrijven, multilaterale organisaties, dus internationale organisaties... en ook rijke mensen in Nederland om zich te verbinden aan ons werk. Want wat wij zien is dat op zich mensen best een goed uh, gevoel... en een goed hart hebben voor uh, het helpen van de armen. Maar dat ze dat minder willen doen als een... Als een anonieme donatie. En wij bieden de kans om vooral naar economische projecten. mensen en stichtingen in staat te stellen. daar herkenbaar in mee te doen. Ja. Maar goed, eh, eh, laten we zeggen, eh, rijke mensen hoor ik dan. Eh, nou ja, die worden natuurlijk voortdurend worden bij hen aangeklopt. door, door Jan en allemaal. Ja. Jongens, heb je nog wat? Hoe krijgt u ze dan nou zover dat ze toch meedoen? Noemen ze een mooi voorbeeld daarvan? Nou, dat is ook. Kijk, uh, we hebben het net gehoord voor, voor de radio. dat er steeds meer uh, uh, miljonairs komen in Nederland. en dat dat vooral mensen zijn die hun geld verdienen met een onderneming. Nou, dat zijn ook mensen die heel graag zien dat hun kapitaal of een deel van de revenue van hun kapitaal... ook wordt ingezet in de manier waarop zij het verdiend hebben. Dus wij bieden die rijke mensen de kans om bijvoorbeeld mee te doen... financieel ook in economische projecten. Bijvoorbeeld door het opzetten van een coöperatie... Met, met, met vrouwenboeren in Ethiopië... om daar bijvoorbeeld te zorgen dat daar de graanoogst toeneemt. En dat er ook een goede uh, uh, organisatie is om de graanproducten goed naar de markt te brengen. Mm, maar dat zijn ook niet de minste bedrijven. Want ik zag wat namen voorbij schieten die, waar, waar u gewoon uh, aanklopt. En die doen dus ook gewoon mee. Ja. Uh, Coca-Cola bijvoorbeeld. Nou, dat is toch een wereldspeler? Ja, zeker. Dat is een wereldspeler. Het is niet zomaar dat we met één klop op de deur. dat ze <lacht> dan het geld anders geven. Maar met Coca-Cola zijn we bijvoorbeeld bezig in uh, Brazilië. in de Amazone. Dat is natuurlijk een, een enorm oerwoud met heel veel vruchten. En we werken daar met, uh, met kansloze vrouwen die daar die vruchten verzamelen. En we zijn ook bezig om een fabriek op te zetten met een aantal ondernemers, ook met een Nederlandse ondernemer, om zodoende ja, die vruchten in productie te brengen. En Coca-Cola vindt het een dermate interessant project dat ze ook bereid zijn daar een stukje medefinanciering in te doen. Ja. Omdat het uiteindelijk ook een interessant invalshoek kan zijn voor een productenpakket. Ik, ik las de naam van een Nederlandse ondernemer, Jan Hak, hè, de, van, van de Groente van Hak, zeg ja, maar. die doet precies. ook mee met u. Ja. Ja, dat is een ander project wat we ook hebben in Brazilië. En dat, dat noemen we een zogenaamd uh, co-creation project. Dat betekent dat we in Brazilië een uh een fruitstappenbedrijf hebben, wat eigenlijk niet goed draait... wat eigenlijk gewoon helemaal niet draait. En Jan Hak, dat is een ondernemer, en die ziet daar een business in. En wij zorgen vervolgens dat hij ook in contact komt... met een organisatie die Indianen kan organiseren... zodat die producten vanuit het oerwoud door Indianen wordt ingebracht. Dan heb je twee klappen. Er wordt daar een business opgezet, ook werkgelegenheid... voor de werkers in het bedrijf. En ook voor Indianen is het de mogelijkheid om werk te krijgen... en ook meer mens te worden. Ik zie dat helemaal voor me als u dan bij zo iemand aan tafel zit. Want die wordt volgens mij aangestoken door uw enthousiasme. En dat gaat volgens mij hartstikke goed. Hoe, hoe lang duurt het nog voordat u helemaal af, uh, onafhankelijk bent van die subsidiestroom vanuit Den Haag? En dat het op deze manier zou kunnen? Ja, ik denk dat het niet onafhankelijk kan. Want kijk, het gaat hier om projecten waar ondernemers uh, hun energie en geld in steken. Maar het gaat ook om het bereiken van hele moeilijke, moeilijk bereikbare mensen. Indianen. Of, of, of vuilnisverwerkers. En dat zij, daar moet je heel veel in investeren. En dat kan je niet alleen maar van een ondernemer vragen. Want hè, er dus, worden dus extra kosten gemaakt. En dat is juist het jammeren van, uh, van deze lijn. Dat je eigenlijk met dat geld van de Nederlandse overheid. is dus eigenlijk een hele goede brug, een krik, zeg maar, om andere financiers en partijen aan te trekken. Waardoor je eigenlijk met het ontwikkelingsgeld in Nederland meer kan bereiken. Mm. Nou ja, goed. U hoopt nog een beetje op het congres van, van de PvdA. Komende zaterdag is het, geloof ik, uh, is het plan. Uh, nou ja, we, we we gaan zien wat daarvan komt. Uh, maar voorlopig een interessant verhaal over hoe Eco er. in ieder geval al probeert op in te spelen. dat er mogelijk wat minder geld vanuit Den Haag komt. Hartelijk dank voor het gesprek, Kees okay. van den Berg. Graag gedaan. In de praktijk. de lunchverslaggever op werkbezoek. Deze week kijkt Ingrid Koning mee op de werkvloer van de Nederlandse dopingautoriteit. In 2006 is die organisatie ontstaan op initiatief van de overheid en sportkoepel NOC-NSF. De dopingautoriteit strijdt voor een dopingvrije sport in Nederland. En ze doen dat door onder meer voorlichting te geven. En vandaag krijgen jonge topsporters van de talentschool aan het Scheldemond College in Vlissingen zo'n voorlichting. Ja, ik ben Erik Duiven, ik ben uh, voorlicht topsport bij de dopingautoriteit... Nou, leuk dat jullie er allemaal zijn. De klas zit uh, goed vol, zie ik. En uh, ik wilde eigenlijk uh, vragen aan jullie: uh, kennen jullie uh, uh, dopinggevallen die er uh, gespeeld hebben? Mm. Nou, hier vooraan. Lance Armstrong. Lance Armstrong, wat is daarmee gebeurd? Die heeft doping gebruikt. Die heeft doping gebruikt. Wie, wie weet wat Jurie Vergelder, uh, waar die op trapt is? Cocaïne. Cocaïne. Coca en en waar, waarom is cocaïne eigenlijk uh, uh, doping? Ga je er beter van sporten? Je krijgt er een kick van. De 70 kinderen die deze les bijwonen. zijn allemaal tussen de 13 en 14 jaar. en beoefenen een sport op hoog niveau. Er is ook één vader mee, Erik Dingemans. En alhoewel hij tegen doping is. vraag ik aan hem. of hij wel kan begrijpen dat de verleiding soms groot kan zijn. Uh, ik kan me dat wel voorstellen, ja. Dat als, het, als het net niet lukt of als je ziet dat anderen sneller of harder gaan... of langer vol kunnen houden... en waarvan je weet dat die misschien wel in de pillenpot grijpen... dan kan ik me voorstellen dat het verleidelijk is. En heeft u zo'n wel eens een keer aan u iets gevraagd van... mag ik dit gebruiken of mag ik dat doen? Nee, nee, nog nooit. Gelukkig maar. Ja, hij is ook nog jong. is 14 jaar, maar, maar toch. Hé, hey, vraag um, vraagje aan jullie. Wat is doping? Doping is illegaal om beter te kunnen presteren. Om beter te kunnen presteren. Ja. Dus doping, daar ga je beter door presteren. Terwijl de klas naar een voorlichtingsfilm kijkt, vraag ik Erik de voorlichter... wat hij nou precies wil bereiken met deze les. Nou, Wat ik probeer te bereiken met deze voorlichting is vooral uh, dat de bewustwording groter wordt. He, word je bewust dat alles wat je eigenlijk neemt, wat geen normale voeding is... dat daar doping in kan zitten. Dus dat je dat uitsluit. En dat is toch wel heel belangrijk hier. Wat is nou het meest voorkomende probleem onder die jonge topsporters? Nou, wat veel uh, voorkomt is toch wel het uh, cannabisgebruik. Acht uh, van de 21 gevallen van uh, afgelopen jaar. Uh, daarbij was uh, cannabis uh, was het probleem. Um, en je ziet gewoon dat uh, het is, uh, vrij verkrijgbaar is. Uh, maar het is ook uh, lang opsporbaar in je lichaam. Het kan tot drie maanden later op de sporen zijn. Dus wat is er nog meer? Achterin helemaal. Ja, dat je iets van vers bloed of zo krijgt. Dat je iets van vers bloed krijgt. Dus uh, bijvoorbeeld als ik uh, uh, bloed toedien bij mezelf. Ja, moet het wel nieuw bloed zijn, zeg maar. Weten jullie wat de reden is waarom, waarom ik niet wil dat de doping wordt gebruikt? Jij, wil je nog een laatste poging doen? Het is heel slecht voor je lichaam. Alsjeblieft. Een um, bidon. Dank je wel. Helemaal waar. Het is slecht voor je gezondheid. Het is heel simpel. Wij hebben een dopingreglement niet omdat het oneerlijk is. Wij hebben een dopingreglement omdat doping slecht is voor je lijf. Dus je hebt prestatiebevorderend en je hebt slecht voor je lichaam. Ik loop even naar Tom de Graaf en hij is iets aan het ondertekenen. Tom, wat onderteken je nu? Um, dat ik tegen doping ben. Een soort convenant, 100% dope free. Ik, Tom de Graaf, ben trots op mijn sport, tennis... en heb respect voor zowel de sport als voor mijn medesporters... Ik geloof dat ik door hard werken en eerlijkheid mijn grootste doelen kan bereiken en succesvol kan zijn. Voor jou geen doop? Nee. Ik kan me voorstellen dat je jong bent en dat eventueel gepaard gaat met onervarenheid. Staat er dan ook minder straf op dan bij een sporter die ja, boven de 21 is? Uh, nee, dit, uh, dit is eigenlijk niet het, uh, niet het geval. Het uh, dopingreglement geldt voor iedereen die lid is van een bond. En uh, daarbij worden er geen uitzonderingen gemaakt. Natuurlijk kan het wel zo zijn dat uh, in een zaak rekening wordt gehouden... Uh, met alle omstandigheden. Uh, en daarbij kan een leeftijd worden meegenomen. Maar dit is niet altijd uh, reden om uh, een lagere straf te geven. Ingrid Koning, deze week achter de schermen van de Nederlandse dopingautoriteit. Morgen meer van haar rond deze tijd. En zometeen is de stand.nl met deze stelling. Het nieuwe regeerakkoord is goed voor Nederland. We zijn benieuwd naar u eens of oneens. Nu eerst het laatste nieuws. Hier is Mark Visser. Radio 1, het NOS-journaal.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 Advocaat Bram Moskovic noemt de beslissing van de tuchtrechter om hem voor het leven te schorsen over de top. Hij vindt het oordeel van de Raad van Discipline overdreven en gaat in beroep. De levenslange schorsing gaat in op het moment dat de uitspraak in hoger beroep wordt overgenomen. Syrische leger heeft ook vandaag weer een reeks luchtaanvallen uitgevoerd op Soenitische verzetshaarden. Opstandelingen melden dat strauwjagers doelen in de buitenwijken van verschillende steden hebben bestookt. Volgens Syrische mensenrechtenorganisaties zijn bij aanvallen in de stad Marat el-Nouman burgerdoden gevallen.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 Drie rijstroken zijn daar dicht. Dit is Radio 1. NCRV. Stand.nl. Jurgen van den Berg. Met opnieuw 16 miljard aan bezuinigingen... en een lijst van grote en kleine plannen... gaan VVD en PvdA de economische crisis te lijf. De uitruil tussen VVD en PvdA is zichtbaar. De VVD mag verder snijden. De PvdA verzacht de pijn van de lage inkomens... Is dit pakket maatregelen de redding voor ons land... of worden de echte problemen niet hard genoeg aangepakt? Ik ga erover praten met Peter Reewinkel, PvdA-prominent... en burgemeester van Groningen. Dag, meneer Reewinkel, goedemiddag. goedemiddag. Drie keuzes aan het begin, kort antwoord ja of nee. Hier komen ze. Dit is het beste wat ze ervan konden maken. Ja. Ik ga zaterdag op het congres instemmen met het akkoord. Ja. Het afschaffen van de wietpas is voor mij als burgemeester van Groningen... het hoogtepunt van dit akkoord. Een hoogtepunt, maar ik mag alleen maar ja of nee zeggen, dus laat ik ja zeggen. Oké, okay, maar er zijn er nog een paar meer. Nou, daar komen we zo meteen wel over door te praten dan. Uh, aan de hand van deze stelling, en ik roep onze luisteraars ook om op, daarop te reageren, eens of oneens. Het nieuwe regeerakkoord is goed voor Nederland. SMS het naar 7070, kost 50 cent. U mag gratis bellen 0800 1101. U kunt stemmen op onze website www.stand.nl. En als u twittert, eens of oneens. Doe dat dan met hekje standpunt, want dan komt het allemaal mooi onder elkaar te staan. Dan kunnen we alles optellen en aftrekken. En dan komen we straks tot een soort eindstand. Um, meneer Rewikel, de stelling ook even voor u. Nieuwe regeerakkoord is goed voor Nederland. Eens of oneens? Daar ben ik het mee eens. Uh, ik, ik vind ook dat ik een beetje royaal moet zijn. Tuurlijk zijn er altijd punten die je tegenvallen. Denk je ook altijd weer, dit had misschien beter gekund. Maar laat ik zo royaal zijn. En ook dus die eerste vraag beantwoorden. Met ja, als het gaat om dit is het beste wat men ervan kon maken. Maar we gaan het vast en zeker nog hebben over onderwerpen... die wat mij betreft beter hadden gekund. Was u ook, laten we daar even mee beginnen. Was u ook zo verbaasd dat het zo snel gewoon ging? Tussen die twee die elkaar in de verkiezingsstrijd toch behoorlijk in de haren zaten? Nou, daarom vind ik ook dat je royaal mag zijn, uh, er is uh, stevig, uh, maar ook uh, snel onderhandeld. Bijzonder ook wel, omdat natuurlijk sprake was van die uh, hele bijzondere situatie waarbij het staatshoofd niet haar rol speelde, zoals ze uh, vele jaren wel uh, heeft gedaan, dat was men ooit al van plan, begin jaren 70, toen is het niet gelukt. Het is nu wel gelukt om het uh, zonder staatshoofd te doen, om het op deze manier te doen, om het dan ook nog snel te doen. Dus dat vind ik ook uh, zeker een compliment waard. Ja. En ze hebben de strategie gekozen van uh, niet uh, oeverloos onderhandelen over, over punten en heel erg op je verkiezingsprogramma zitten, maar gewoon elkaar ook dingen gunnen. Nou ja, dat is belangrijk, denk ik. Uh, als het al niet op die manier begint... dan vraag je ook wel hoe het af hoe het dan uh, verder moet. Uh, als je nu echt voor elkaar kiest... en er was ook weinig andere keuze uh, mogelijk met deze verkiezingsuitslag. Dus ze moesten ook wel voor elkaar kiezen. En dat deden ze dan ook. Uh, en, en dan moet het ook echt, uh, ook als het om de verhoudingen gaat... Uh, moet het uh, toch uh, een poos goed uh, kunnen gaan. Wie moet het meeste uitleggen, denkt u, aan de achterban? Nou, beide hebben wel het een en ander uit te leggen. Ik vind dat bijvoorbeeld uh, al zaterdag echt goed moet worden uitgelegd. Nog maar eens een keer weer moet worden uitgelegd... zeg ik ook naar wat net al aan de orde was... Uh, die toch heel stevige uh, bezuiniging uh, op ontwikkelingssamenwerking. Dat loopt uh, op uh, tot uh, een miljard uh, per jaar... met alles wat daar al uh, gebeurd was. Uh, ik zie ook wel dat... Uh, bepaalde punten uit het beleid van uh, staatssecretaris Knapen... Uh, water, voedselzekerheid, veiligheid, rechtsorde... maar ook bijvoorbeeld uh, seksuele rechten en gezondheid... dat dat prioriteit blijft houden. Maar ja, ook als voorzitter van de uh, VNG-commissie Europa Internationaal... betreur ik toch wel heel oh. erg dat, dat het kennelijk nodig was... om tot een miljard uh, te bezuinigen uh, op uh, nou, de ontwikkelingsraad. Dus daar moet Samson zaterdag een goed verhaal bij hebben... bij, uh, bij, bij die bezuiniging. 1 miljard op ontwikkelingssamenwerking. Nou ja, dan uh, de sociale zekerheid. Want dat is natuurlijk ook een belangrijk punt voor de PvdA. Ja, daar uh, is ook eerlijk van. Dat vond ik overigens ook goed. Dat je ook maar gewoon zelf benoemt van waar zijn we uh, blij mee. Maar vooral ook wat is ons niet gelukt. Zo ging het gisteren toch ook. Ja, de uh, beperking van ontslagvergoeding van WW... Uh, uh, maatregelen ten aanzien van bijstandsmoeders... met jonge kinderen die ook moeten gaan werken. Ja, dat is natuurlijk minder mooi voor de uh, Partij hmm. van de Arbeidsachterband. Uh, Verzobering ook van de oudere zorg. Dat, dat zijn de uh, minder mooie nou, krenten uit de pad. Nou ja, minder mooi, Ton Heertz van de FNV, die zegt... Uh, dit regeerakkoord komt vooral bij de werkende hard aan. De WW wordt sterk aangepakt, de ontslagvergoeding wordt verlaagd. Hoe verklaart u dat als PvdA? Ja, nou ja, uit het feit dat er geregeerd moet worden... Uh, en dat het ook weinig anders kan dan samen met de VVD. Uh, en ja, die hebben daar natuurlijk gewoon een andere insteek bij. En, en laat ik daar ook niet de hele schuld op afschuiven. Het is natuurlijk ook zo dat... Uh, ja, het economische tij momenteel niet echt mee zit. Dat we in de zorg uh, ma te maken hebben met uh, enorme uh, tekorten. Uh, en, en dat je dan bijvoorbeeld moet kiezen voor maatregelen... als uh, verplicht hergebruik van uh, scootmobiele ingrepen in de, in de jeugdzorg... in het basispakket ook... Uh, maar ook op het terrein van uh, de arbeidsmarkt... ja, daar wordt inderdaad uh, de WW uh, bijvoorbeeld stevig ingeperkt. Okay. Uh, deels ook door uh, wat economisch op dit moment mogelijk is. Ja. Uh, nou ja, goed, en voor de VVD kan je dan zeggen... Die, de nivellering waar, waar de VVD nooit zo'n voorstander van is. Uh, uh... Dat was ook het eerste wat uh, Rutte gisteren, ja. dacht ik, uh, aangaf. Van, ja, de, dat is voor hun natuurlijk minder mooi. En die het feit heeft, dat de uh, verschillen tussen uh, hogere en lage inkomens kleiner wordt. nou ja, dat mag dan toch ook weer als succes ja. voor de Partij van de Arbeid worden gezien. Uh, uh, en Rutte heeft met die hypotheekrente natuurlijk nog enige vind... dingen uit te leggen naar zijn achterban. Ja, vind ik belangrijk. Ik vind ook belangrijk bijvoorbeeld een andere maatregel op het terrein uh, van de woningmarkt. Uh, scheefwoners die meer huur moeten gaan betalen, soms uh, kan dat ook gewoon? Moet dat ook gewoon? Is dat ook gewoon Hoe zie je ook iedereen een zo laag mogelijke huur gunt. Het is voor de doorstroming goed uh, dat het scheef wonen ook uh, wordt aangepakt. Dus dat lijkt mij uh, ja. ook een uh, goede maatregel. Nou, uh, hebben die twee die hebben er een rotsvast vertrouwen in. Hè? Dat bleek gisteren ook. Het straat aan alle kanten ervan af. Uh, uh, toch, toch blijkt uit allerlei doorrekeningen intussen al... dat de begrotingstekorten blijven bestaan. De economische groei daalt uh, als het gevolg van de bezuiniging... en de werkloosheid blijft stijgen. Ja, uh, die neemt inderdaad uh, ook door de aanhoudende de crisis neemt die, uh, toe. Um, ja, en daarom moeten dus ook uh, bijvoorbeeld op het terrein uh, van de sociale zekerheid en ook in andere opzichten uh, stevig uh, worden uh, bezuinigd. Als je kijkt naar de koopkrachtontwikkeling, uh, ja, vind ik dat niet een uh, onredelijk beeld wat er uiteindelijk uh, uit voortkomt, dan zie je toch dat de hoogste inkomens uh, echt het meest gaan uh, bijdragen. En zie je bijvoorbeeld dat uh, twee verdieners uh, alleenstaande uh, met, met he, inkomens onder de uh, 33.000 euro uh, er op vooruit gaan. Ook uh, twee verdieners uh, die nog wat meer verdienen uh, zelfs. Gepensioneerden deels ook uh, de, de laagst, met de laagste inkomens. Mm. Dus dat vind ik He, als het om de koopkrachtontwikkeling uh, gaat, dan toch wel een uh, reëel beeld. Nou, maar, maar en die 16 miljard aan bezuinigingen, want ik heb ook de hele tijd in die verkiezingscampagne gehoord. En Samson zei dat ook heel vaak. Uh, Moet ook kijken dat we de economie niet kapot bezuinigen. Nee, dat is zo. Maar ja, iedereen zal toch zijn bijdrage moeten leveren. Dat geldt overigens ook voor ons als gemeente. En ik waarschuw daar ook vaak voor. Als je alleen al ziet wat voor bijdrage uh, wij als lagere of andere overheden nog weer moeten leveren... ja, dan is die crisis nog echt niet voorbij. En dus, u, u vindt de uitspraak hebben. van mevrouw Joritsma, de voorzitter van de VNG, terecht? Dat vind ik terecht. Er wordt uh, op gemeente ook uh, ontzettend uh, extra nog weer uh, bezuinigd. En dat kan niet anders dan gevolgen ook hebben uh, voor onze uh, dienstverlening... Zij noemt het onevenwichtig, nou ja, evenwichtig, ik, ik, he, de, de bezuinigingen. Ja, ik, ik ben ook wel kritisch op een aantal onderdelen... Uh, op het terrein van het uh, binnenlands uh, beleid. Uh, daar zal, he, ook als je bijvoorbeeld naar het aspect van uh, de schaalvergroting uh, kijkt... Een gemeente, nu... gemeente moet minimaal 100.000 inwoners hebben, is het plan. Ja, dat vind ik wel heel voortvarend. Ik, ik vind soms schaalvergroting absoluut uh, noodzakelijk. Dat vinden wij zelf overigens ook als uh, college van BNW van de gemeente Groningen. Um, maar het moet niet een soort doel op zich worden. Wat je ziet is dat wij bijvoorbeeld ook heel goed samenwerken met allerlei gemeenten in de regio. Dat het soms ook op die manier kan. Hè? Want de problemen zijn inderdaad wel steeds groter die op ons afkomen. En dat kan je uh, zelfs als, als hele grote gemeente, wat wij als gemeente Groningen-stad Groningen zijn soms niet meer uh, alleen. Als het om de jeugdzorg gaat, moet je daarin ook gezamenlijk optrekken. Maar laat dan ook wel een beetje de keuze aan gemeenten... Uh, of uh, uh, he, dat dat met samenwerking kan... of dat schaalvergroting ook noodzakelijk is. Ik vind goed dat uh, een start wordt gemaakt... ook met uh, de uh, herindeling van provincies. Maar mm. ook daar uh, gaat het wel heel voortvarend. En vraag ik me af of we daar nou ook zozeer... bijvoorbeeld bij ons in het noorden van het land... al op deze manier mee aan de slag moeten. Ah, het en lijkt en je mij toch... Het nou samen met de Fries en de Drenthe. Dat bedoel, het ja, lijkt dat me zo dat ook ook. Nee, dat één Maar, het maar ook daar gaat we geld weer dat dat soms heel goed met samenwerking kan. Ik ben daar natuurlijk zelf ook uh, sterk persoonlijk bij betrokken... als het gaat bijvoorbeeld om, om nu de totstandkoming van de uh, nationale politie... die overigens ook met ook nog eens extra geld wordt uh, doorgezet. Um, uh, dat, dat gaat heel goed met samenwerken. En dan uh, uh, uh, zie je dat wij als uh, provincies uh, Groningen, Friesland, Drenthe... Uh, goed samenwerken en, en dat ja, een totaal uh, ineensmelten niet altijd voor iedereen nodig is. En, en ik zou denken, en uh, dat gaat gelukkig ook gebeuren... begin nou eens uh, waar de problemen het grootst zijn... en de urgentie ook het ja. uh, hoogst is, dat is namelijk in de Randstad. Uh, ga daar vooral een ja. slag maken de komende jaar. Bovendien krijgen we dan straks weer de vraag... wat moet dan de hoofdstad worden van, die, van het noordelijke landsdeel? Uh, Daar moet ik mij dan ook maar even uh, als uh, burgemeester van de grootste stad... even helemaal niet over uitlaten. zoals u begrijpt. Nog even naar de poppetjes. We, we moeten dat allemaal nog natuurlijk, officieel horen. Maar ja, er zijn al hele lijsten gemaakt. Uh, u stond ja. er trouwens niet bij. Uh, had u de telefoon wel aan de afgelopen tijd? Uh, ik moet de telefoon uh, vooral aan altijd hebben. <lacht> bijna altijd. Oh, ja. Omdat ja. ik dat als burgemeester moet. Ja. So uh, vaak natuurlijk op midden in de nacht. Ik, ik herinner oh, me een overstroming ja, waar we een hoop over te doen was. Ja, ja, ja. nou ja. dat, dat uh, nee, je hoort natuurlijk vaak ook midden in de nacht gebeld uh, als het gaat om mensen die in bewaring moeten worden gesteld. En inderdaad bij een crisis uh, uh, het, ben je volop actief moet je ook weer zorgen dat je ja. af en toe ook je weer goed op kunt laden om weer verder aan de uh, slag te maar kunnen, u als ik dat grijpt, bedoelt. Ja, het was een telefoontje uh, vanwege... Ik, maar ik heb hem om die reden niet. Nee, en ik nee. ben ook eigenlijk wel heel erg blij met... Ik, ken nogal, ik, ik geloof ik bijna alle mensen persoonlijk goed ken. Sommigen uh, uh, al van heel lang geleden. Uh, denk aan Henk Kamp waar ik uh, elke ochtend uh, zo'n 15 jaar geleden aan de koffietafel in de Tweede Kamer uh, samen even meepraten. Mee uh, tot uh, uh, Jet maken die ik nog niet zo lang geleden ook in Groningen een keer weer heb gezien. Onze, uh, Ik weet niet of het al definitief is, maar er is sprake van, begrijp ik, uh, ja. dat Wilma Mansveld... Ja. echt een heel uh, plezierig gedeputeerde, iemand die ook heel goed verbindend kan werken... Dat uh, daar is zij echt heel goed in. Dus ze zal vast en zeker, hmm. als het doorgaat, ook in dat kabinet... een hele goede rol Meneer Reewel, het straalt er vanaf. U hebt er alle ja, vertrouwen ik, ik zou nog allerlei andere namen ja. ook willen noemen. Uh, maar uh, ik denk dat ik, uh, ook als het om de persoonlijke samenstelling... van dit kabinet gaat, er vertrouwen in kan hebben. We gaan naar onze luisterhuis. Ik, uh, ik vraag u om mee te luisteren. En dan kom ik zo meteen graag bij u terug ja. om de reacties door te nemen. Het nieuwe regeerakkoord is goed voor Nederland. Eens 55 oneens 45. Er is door bijna 1300 mensen gestemd nu. Stand.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ik spreek met Kuipers. Meneer Kuipers. Ik ben het absoluut oneens met de stelling op bepaalde punten. Noem zij, eens in. Uh, Zij proberen de economie weer in, het, uh, weer in de goede banen te krijgen. Nou, ik denk dat op bepaalde punten um, belastingverhoging op verzekeringen, accijnsverhoging op brandstof dat de doodsteek wordt voor ons land. Ja, u hebt er niet zoveel vertrouwen in. Dank u wel. Stand.nl, goedemiddag. Goedemiddag. U spreekt met mevrouw Van Wageningen uit Amersfoort. Ik wil graag even reageren op het gegeven dat er een kinderpardon komt. Daar ben ik ontzettend blij mee. Ik ben erg benieuwd naar de precieze formulering in het akkoord dat nu van kracht wordt. Deze asielkinderen met hun ouders wens ik een hele ja. goede toekomst toe in ons land. Goed, dank u wel. Stam.nl, goeiemiddag. Goedemiddag. goedemiddag. Ik spreek met Rikken Winkertjes. Uit zijn Rikkenel Ambar. Ik ben het totaal oneens. Oh. Ik heb geen pensioen. En de gezondheidszorg, die rijst er pan uit volgend jaar. Dan ben ik haast mijn vakantiegeld kwijt. Ik heb, ik heb mijn zoon op de VVD gestemd. Ik belde hem op. Ik zei: stem op de VVD dan loopt de Partij van de Arbeid gratis mee. Schandalen. Ja, het rijmt wel, maar het is inderdaad geen, voor u dus niet goed uitgepakt. En uh, ja, nou ja, u, u verwoordt een beetje wat we wat natuurlijk van veel oudere mensen ook wel horen. Stand.nl, goeiemiddag. Goedemiddag, ik ben het eens met de stelling... Ik beschouw dit kabinet als de opvolger van het laatste kabinet Balkenende. Dat was een bloedeloze combinatie van CDA-P van de A... met als bijwagen ChristenUnie. Dat kabinet schoof pijnlijke beslissingen voor zich uit... door die zogenaamde negatieve uitruil. Dat wil zeggen de achterban van de CDA werd met rust gelaten... door niks te doen aan de hypotheekrenteaftrek. In de ruil daarvoor werden de huurdersbelangen met rust gelaten... wat de PvdA wilde. Na het intermezzo van Rutte 1 volgt nu Rutte 2... met twee zelfbewuste partijen, VVD en PvdA... met twee zelfbewuste leiders... Rutte en Samson, die juist aan positieve uitral doen waarbij beide partijen de pijnlijke hervormingen en bezuinigingen die in achterbannen wel raken, wel durven ja. te implementeren. Ja. Ik krijg met verbazing naar de vertegenwoordiger van het zogenaamde radicale midden, de heer Buma van het CDA. Voorman van een partij die zichzelf als flits, vlak en kleurloos beschouwt. Buma die spreekt in denigrerende zin van het kabinet van de uitruil. Beste meneer Buma, dat is juist de bedoeling. Nu wordt hier hypotheekrenteaftrek beperkt en, be en ja, versoberd. Ja. En wordt de scheepwonen aangepakt. Ja. Nu wordt de WW versoberd en de zorgpremie ja. inkomens. Kortom, u bent ook echt helemaal tevreden. Dank u wel. Stap.nl, goedemiddag. Met er half mei gaan, het goedemiddag. Goedemiddag. Ik hoor ook tot de tegenstanders. Toch? Van de, ja, zeker, heel erg zelfs. Het, als het Poentjak akkoord, want ik neem aan dat het restaurant waar uh, Rutte komt. <lacht> ja, ik ben Hagenaar ja. ik weet dan al, al, precies waar het... Uh, waar, het is daar goed toe Oké, okay, nou ja, dat heeft hij daar in ieder geval een goede smaak, wat dat betreft. Dat, uh, dat klopt, maar goed, ik ben, ik ben het niet eens met... Uh, met, uh, met uh, ik, ik, ik noem het een doodlopende weg en ik ben ook bang... Dat het, uh, ja, dat het vrij snel die kant op zou gaan. Het punt is: de VVD komt 35 zetels tekort met, met de afgelopen verkiezingen. En dat is het grote probleem. Ja, u, had, u had graag de VVD helemaal in de meerderheid gehad? Nou ja, ik zie meer in het Amerikaanse systeem van uh, de een of de ander. En dan, dan ga je wat doen. En dat gaat dus nu niet, niet gebeuren. En, en ik ben dus bang dat dit. He, er werd er net ook al gezegd van, van zo zoiets als, als, als bestuurshervormingen, dat komt daarvoor. voren, dat lijkt me totaal geen goed idee. De inkomensafhankelijke ziektepremies, dat lijkt me helemaal geen goed idee. De ontwikkelingshulp, uh, hmm. die, die naar nou, mijn idee volledig naar de particuliere sector moet overgeheveld worden. Dus hmm. volledig uit, uit overheidshanden weg. Ja. Oké, okay, dat... nou ja, goed, duidelijk. We gaan er vast nog uitgebreid over spreken de komende tijd. Want er zullen allerlei maatregelen uit voortvloeien. En dan komen we er vast over te spreken in Stam.nl en dan belt hij wel weer. Stam Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Uh, u spreekt met Natascha Adema. Ik heb gisteravond zitten kijken naar Paul en Witteman. En uh, het enige, het eerste wat me bekroop was uh, wat ze in Suriname noemen een to tori-mangs. En dat zijn storytellers. Mm -hmm. Waarom ik dat vind, was omdat je. Wat je ook doet als je gaat bezuinigen op deze manier en je creëert geen banen, je creëert geen mogelijkheden dat mensen zich kunnen ontwikkelen in een samenleving, dan is het einde zoek. Want wat gaat er gebeuren? Je gaat de WW-kortje in, je kort dit in, je kort daar, je kort hier, alles. Het lijkt heel mooi, maar ondertussen betekent het voor de mensen dat er geen toekomst is. Want waar ga je naar, waar moet je naar uitkijken? Hmm. Naar een nieuwe baan? Dat is er niet. Nee. U, dus, U zegt, het zijn, dus het dat zijn mooie was... verhalen, vertellers, maar de, de, de, de maatregelen zijn keihard en iedereen krijgt er last van. Stand.nl, goedemiddag. Uh, hallo. Hallo. Ik uh, wil ook even reageren. Ik ben het eens met de stelling. Ik ben blij met een, uh, een, uh, een, een positief uh, uh, akkoord. Ik uh, ben ook heel blij dat, uh, dat er een positieve uitstraling is van uh, de twee mensen die dit akkoord met elkaar gesloten hebben. En ik vind dat we nu toe zijn aan een land wat de schouders eronder steekt. Er zijn afspraken gemaakt, die doen pijn in de portemonnee bij iedereen. En ik ben heel blij dat het gelijk verdeeld is. Ik behoor zelf tot iemand met. Een, een gemiddeld hoog inkomen, maar ik ben van harte bereikt om, een, uh, om bij te dragen... Mm. om zo te zorgen dat die gelijkheid in de maatschappij weer wat terugkomt. Ja. En uh, laten we met elkaar uh, positief gaan uh, onderstaan. We hebben de afgelopen jaren te veel een instabiele toestand gehad... Mm. en het wordt ja. tijd voor stabiliteit en duidelijkheid. En die hebben we volgens mij gekregen en daar moeten we met z'n allen voor gaan. Dank u wel voor het bellen. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, met Stoffen de Vries in Groningen spreekt u... Ik ben het wel eens met de stelling. We moeten uh, vooruit, we moeten uh, positief zijn en we moeten allemaal de pijn uh, leiden. En uh, ik vraag mij af uh, wat meneer Reewinkel in het noorden wil met onze gemeente. Want uh, dat is allemaal heel klein. Dus uh, dat, uh, dat is een eerste vraag. Zal er de... een herindeling aankomen, hè? Ja, maar uh, ik ben wel voor een herindeling van uh, de regio... Uh, Groningen Drenthe, zolang het maar de naam Groot Groningen vraagt. <laughs> ja, kijk, daar gaan we al. Nou, dat zal nog hele strijd worden daar. Stop.nl, goedemiddag. Heel goedemiddag. Hallo? Hallo. Mag ik dat zeggen? Ja, zeg het maar meneer. Nou, ik ben een, een weer. Ik heb simpel maar één vraag aan uw gast, aan die burgemeester. Want hij heeft zo'n probleem met tekort op de ontwikkeling. Heeft hij eindelijk idee hoe die mensen in Nederland leven... die honderdduizenden werkloos zijn, die gezinnen... en de miljoenen zoals ik OOW'ers. We leven in armoede. En u, zegt, en u zegt dan moet het geld eerst hier besteed worden en niet juist. ergens in het buitenland. Zorg ook eerst voor je eigen mensen, zoals ik ook en <coughs> vele miljoenen met mij Goed. hebben zo'n beetje de basis gelegd voor deze ja. zogenaamde welvaart. En, en dat hebben we ook gedaan zonder Brussel. Ja, ja. oké. Okay. Uh, dat, dat is een belangrijk punt. U belt ons vaker en dan zegt u dat ook. Dank u wel daarvoor. Ja. Um, we gaan de, snel terug naar Peter Heewinkel, PvdA-prominente uh, burgemeester van uh, Groningen. En straks misschien wel van Groot-Groningen, je weet het niet. Eh. Um, ja, meneer uh, Rewinkel, uh, dat is toch de, de kritiek ook wel. Uh, uh, wat veel mensen horen, ja, dus die zien dat positieve wel. En die zien die twee mannen uh, veel positiviteit uitstralen en die hebben er zin in. Uh, de rust wordt vaak benadrukt. Uh, we hebben natuurlijk een roerige tijd gehad. Uh, maar er zitten wel hele pijnlijke dingen in voor ouderen, voor, uh, nou ja, voor, voor mensen die het gewoon al niet breed hebben. Nee, dat zie ik heel goed. Uh, en uh, wat dat betreft uh, zie ik ook wat die laatste meneer zei. Uh, dat dat uh, sommige mensen uh, het, het ook in de komende uh, tijd niet makkelijk zullen hebben. Maar dat leidt er bij mij niet toe dat ik zeg... dat andere mensen in de wereld die het nog veel moeilijker hebben... dat we daar niet meer naar om moeten kijken. Nogmaals, ik vind een bezuiniging oplopend naar een miljard wel heel erg veel. Uh, misschien ook wel een beetje doordat uh, de VVD... ook zo hoog in het verkiezingsprogramma... Had ingezet uh, maar ja ik zie ook zelf wat het ook voor voor uh, mij betekent ik verdien ook wat meer uh, leven gelukkig ook wat meer in uh, en ik zie ook wat het voor gemeenten betekent uh, bijvoorbeeld uh, ook op het terrein van het uh, onderwijs bijvoorbeeld wij als groningen een stad met 55.000 studenten uh, ja dan betekent ja. het nogal wat dat een ov-kaart voor studenten uh, wordt een, een ontkortingskaart wordt dat uh, er weer een ander stelsel wordt ja. ingevoerd financieringsstelsel wordt ingevoerd maar goed ik probeer toch zoveel mogelijk ook maar het goede te zien. En bijvoorbeeld ook te zien, uh, wat ik nog niet had genoemd... maar wat terecht een van de uh, bellers ook nog toevoegde... dat het ook gelukt is om uh, kinderen die hier uh, echt zijn opgegroeid... die hier geworteld zijn, uh, om uh, een, een, een, een kinderpartner uh, in te stellen. Ja. Ja. Probeer ook het positieve te zien. Dat doe ik in ieder geval... Uh, zelf. Wat denkt u nou op dat congres? Hè? Uh, de eerste reacties ook vanuit de PvdA. Ik zie het hier op Teletext ook nog even staan. De PvdA ontvangt akkoord positief. Uh, uh, maar wat, gaat er op dat congres nog iets, iets bijzonders gebeuren? Of? Nou, zoals de PvdA dat doet, dat zal een procedure duren. En dat zal vast en zeker ook op onderdelen kritisch zijn. En dat moet ook. Uh, het, het, het, het is ook niet op alle punten even fraai en even mooi. En dat moet gezegd kunnen worden. Maar ik verwacht dat uiteindelijk uh, het congres uh, ja, uh, toch uh, ja. zal instemmen met dit akkoord. Zal instemmen met de ploeg die dan uiteindelijk aantreedt. Ja. Uh, en uh, nou, dan is er inderdaad, ik vond dat eigenlijk in alle reacties wel een beetje terug, uh, behoefte aan, aan rust ja, en, ja. en daadkracht in de komende tijd. Dank dat u meedeed in Stam.nl. Peter Rewinkel, eh, burgemeester van Groningen van de PvdA is die nog even naar de site kijken. Het nieuwe regeerakkoord is goed voor Nederland. 1,56 procent, oneens 44. Niet zoveel veranderd in de percentages. 1,400 mensen hebben gestemd. U kunt dat blijven doen de hele middag met de radio aan. Zometeen na tweeën Dit is de Dag. Thijs. Ja, wij gaan ook nog even verder over het nieuwe regeerakkoord. Uh, Emiel Roemer is bij ons de gast. Ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe de sfeer in zijn fractie was vanmorgen. Hoe hebben die nou bij elkaar gezeten? Verder gaan we natuurlijk praten over advocaat Moscovits. Een aantal korte reacties van zijn advocaat, Gabriel Meijers. Twee advocaten reageren, Peter Plasman en Gerard Spong. En de broer van uh, Moscovits, Robert Moscovits, uh, is uh, te gast om een reactie te geven. En verder hebben wij nog te gast Sander Koenen. Dat is de biograaf van André Kuipers. Oh ja. Morgen verschijnt een boek over André Kuipers. Ga ja. je ja. luisteren? Uh, nee, want ik heb hem zaterdag al gesproken. Nou ja. Dus op dat moment ga ik even thee drinken. Uh, Zometeen wel luisteren. Dit is de dag met Thijs en Elsbeth. Goedemiddag. Als je echt luistert naar elkaar, ding, ding, ding. dan hoor je zoveel meer. NCRV.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 Niet gekker moet worden op Radio 1. Het nieuws van alle kanten. De wekelijkse beleggingsupdate van ABN Amro. De online video met onze specialisten van het expertscentrum. Zodat u niet alleen weet wat er speelt, maar vooral wat dat voor uw beleggingen betekent. Bekijk de video van deze week op slash beleggingsupdate Dat is beleggingsadvies anoniem.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 Vanavond start een nieuwe serie Recht uit het hart bij de Caro. Persoonlijke verhalen over ingrijpende gebeurtenissen. Mirjam Rotenstrijg over het verlies van haar zoon Tonio. Thomas van Hemert over zijn overleden vader Ruud van Hemert. Recht uit het hart. Vanavond om vijf van half negen bij de Caro op Nederland 2. Hier, een banaantje voor onderweg. O, oh, lekker. Wat goed van je. Ja, dat is zeker goed. Voor Fairtrade bananenboeren in ontwikkelingslanden.